Het kabinet heeft zich tijdens het cultuurdebat niet gevoelig getoond voor de protesten uit de cultuursector. Staatssecretaris Zijlstra zei over de bezuinigingen op kunst en cultuur dat er geen sprake is van kaalslag. En wees erop dat er nog steeds miljoenen in cultuur worden geïnvesteerd. De oppositiepartijen vielen Zijlstra hard aan om de geplande bezuinigingen van 200 miljoen. Ze stelden voor om die gefaseerd in te voeren, maar Zijlstra ziet daar niets in. In Amerika mag de overheid de verkoop van gewelddadige computergames aan minderjarigen niet verbieden. Het hoge rechtshof heeft een wet met die strekking verworpen. Volgens het hof is de wet in strijd met het recht op vrije meningsuiting... ...en verdienen computergames dezelfde bescherming als boeken, toneelstukken en films. In Californië gold sinds 2005 een wet waarbij winkeliers een boete van 700 euro konden krijgen... ...als ze een gewelddadig videospel verkochten aan een minderjarige. Het hoge rechtshof wijst erop dat in het verleden films, televisie, strips en popmuziek ook de schuld kregen van jeugdcriminaliteit. Bovendien, zo vindt het hof, moeten de ouders beslissen wat hun kinderen mogen kopen en zien en niet de overheid. Het weer. Vannacht is het zwoel, morgen opnieuw tropisch warm met temperaturen van 30 graden op de Wadden tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. In de loop van de middag en de avond regen en onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Daarna flink koeler. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het.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 Ik de lege lange dagen, die zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan het denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij? Je. Ach tel de lange dagen. Tel gewoon de leven van de dagen. Maar ik wil niet Ik wil niet meer Als er iemand bij me ging Even slikken en weer doorgaan Even moeren en gewoon weer opstaan Het deed me weinig Maar om jou ben ik verdrietig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 Daar zijn oh, we weer. Ja! <laughs> Aha. dat was wel een heel uh, vies lachje. <laughs> Kijk, mensen, herkennen jullie dit nummer? All night, all day. All night, all night. Vijf Johnny, La gente, esta molocca. What the fuck? Die kennen we, maar kennen jullie ook deze? Lachen man, gezellig. Weet je, wordt niks versieren. Maar ja, je hebt hier deze boel tafel wat dan ook. Dat is nieuw. Ja, dat, dat is, is geloof nieuw. ik. Vandaag of gisteren is het uitgekomen. He? Ja. Gaat ja, ja. je ja. het telefoon eraf. Hallo. <laughs> Eerder al. Maar die is die begint hier helemaal om hype te worden en het begint nou helemaal leuk. Dat is Brit. Brit Dikker Brit van uh, echte meisjes in de jungle. Echte meisjes in de jungle. En take me out. Hey, en take ze, me out. ze heeft blond haar en heeft een hele dikke neus. <laughs> ja, toch? En een heel groot hart, zeker ook Oh, dat is al best <laughs> We gaan er even... Ik laat het even... Je weet toch hoe ze ziet? Ja, ik weet het... Nou, nou, absoluut, nou. ik wel Hier, die neus zou gooit op Twitter Wat? Gooit op Twitter? Kun je uitschelen? Hup, YouTube erbij, op Twitter uh, uh, Kan ik op jouw dinges? Ja, je kan altijd op mijn dinges Maar zit... Scontje met me hoor. Dus, maar... Um, Heel goed, want dan gaan we nu even luisteren naar... Ja, ik zit hem goed Ja, kom eens hier, dat kan je ook zo bespelen Zo huh? <laughs> Hoorde jij hem ook? <laughs> of wat meer in een vekje? Goed, wij gaan dus even luisteren naar uh, Britt Moloka. What the fuck? <laughs> dus we nee, gaan even naar de, uh, Britje Brit. Dekker Britje Be Beddekker <laughs> Bedbedekster Yeah. En we moeten straks ook nog die van de week doen en we gaan nog even napraten over culinair. En we hebben nog veel te doen en te weinig tijd. En we gaan nu Te veel luisteren. te dag doen, te weinig in. tijd. Oh, dit is al. dekker. Fucking Brit. vet. Dag, yeah. dag uit. Dag in. Dag uit. De ik jungle zag, dacht ik echt meteen. Fucking vet, fucking vet. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Viva la fiesta. Ik haal van de feestie Ik dacht die meisjes. Lachen man, gezellig. Weet je, wordt niks Maar ja, je hebt die deze een al Wat dan ook. Maar ja, ik heb toch maar een miljoen gewonnen. Nou, nah, nah. fucking vet. Dus is niet slimmer hoor. Hoor. Hoor. Fucking fans. Drops. Is een waterfall. Oeh. Robby! Welk waar? dingetje moet je hem instoppen stoppen eigenlijk? Waar? waar hè, die onderste. Die zwarte. Wacht, ik heb een leuke. Ja. Wat heb je. Tikkwaan houden! <laughs> <laughs> nou, dat ken ik nog wel. Ja, ja. De klusjesman hè Serious Requests. Ja, ja. Zondag, aankomend, zondag is er een nieuwe aflevering van oh, de klusjesman man. Ja, nou, die moeten we even editie. kijken. Is dat de eerste aflevering of zijn ze al bezig? De eerste. Oh, die moeten we echt even kijken. Maar nu is het tijd voor heel iets anders. Namelijk. Vertuil. Het is tijd voor Dier van de Week. <laughs> Kijk, en nou deze die. week. Nou, komt die hè? Wilt u wat bestellen? MC die die. Zijn ook echt gek <laughs> <laughs> ook, hè MC Firm <laughs> Die wou ik even door hè. Ja, die was, die was leuk Maar goed, we, we zijn bezig uh, bij het dier van de week Ik wil, ik wil bij deze zeggen dat Wendy mag, uh, want die heeft hem uitgekozen Dus die mag hem van al voorlezen, absoluut Wendy, laat je horen Ja Laat je horen. horen Hoe ging ik dat liedje ook lezen. weer? Alle ladies run the world ofzo, hè Run the world Zo Zo, zo ja. Goed. Ja? Ja. Ga zit. Robby zit zo lekker in de weg. Oh, ja. Hoe groot oh, ja. moet je die letters worden? Ja, Breekt ja, die studio groot. niet af? Sorry, dit is een. Lichter... Er zit ook okay. een microfoon voor volgens mij. We hebben uitgezocht. Uitge, uitge, uitgezocht. Uitge, uitgezocht. De grote fragatvogel Oftewel de fragata minor. Het is een, een zeevogel uit de familie van de fragatvogels de Fregatidee. De belangrijkste broedpopulaties bevinden zich in de Grote en Indische Oceaan. Een kleiner deel broedt in de Atlantische Oceaan. De kolonies van de grote fregatvogel bevinden zich op eilanden zoals Hawaii, de Galapagos-eilanden en Mauritius. De mannetjes zetten, zetten, wanneer zij vrouwtjes het hof willen maken, een zeer grote rode keelzak op. De felheid van de rode kleur geeft vaak de conditie van het mannetje aan... ...waardoor de mannetjes met fellere keelzakken aantrekkelijker zijn voor de vrouwtjes. Hmm. Ja, dus het is geen uh, airbag. Ja, dat is jammer. <laughs> de grote vergatvogel eet vis die hij zelf vangt... ...maar speelt ook prooien, stelt ook prooien van andere vogels. Dit kleptoparasitisme... Het komt echter niet zo vaak voor als bij de andere soorten fragatvogels. Dus alleen maar bij de grote. Ja. Nou, lekker dan. Nou, wat een rare vogel. Moeten we er meer over vertellen? Nee, er valt niet veel meer nee, over he? te vertellen. Het is gewoon een uh, raar beest. Ja, en uh, we gaan het ook op Twitter zetten. Toch, Robby? Daar ben je al mee bezig, zeker? Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ja. Goed bezig. Heel goed, Robby. Dank Oké, okay, dan. Um, ja, nou, dat, wa dat was dus uh, de fragatvogel. Uh, Met zijn rode... Zak. Kulzak. Het is een rode zak. Goed. Dat was dus weer het dier van de week. Gaan we... gaan even een... Of ga je geen plaatje draaien? We gaan een plaatje draaien. gaan een plaatje draaien. Voor jou. Voor jullie als luisteraars van Nederland. Van Zandvoort. Van Zandvoort. Ja, weet je niet, ik kan ook online luisteren. Voor wereldwijd eigenlijk. Dit zijn de Black Eyed Peas. Don't, don't stop, stop, the stop the party. party. Hey. Hey.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 Ladies dancing to the jam Acting naughty man, oh man Got me in the mood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 Nigga Yo, check come at their neck Disrespect us, no they won't DJ I need this this shit, nigga. Why, this beat is crazy This is how they make me You should take this, baby This goes out to all my girls Up in the club, rockin' the latest. Who will buy it, pour themselves And get more money later I think I need a barber None of these can fight me I'm so good with this I so, remind you, I'm so good with this What? in the right now, with DJ. Het ontzetsel van zon, zee, Zandvoort en Zomerpit. <&d0> <tong>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 Het is weer tijd Om op te Voor. staan Oh <laughs> Nee Dit uh, is een filler Aan het liedje Dit is een filler Ja Het is uh, de filler van Kevin's oh. Top 5 Dat, uh, Dat, uh, Gemaakt door Daft Punk ba, ba, ba. We hebben een ja. hele leuke op uh, culinaire hè hey, schat op culinair gebied hebben we een hele leuke. Ja, hele leuke. We gaan van onderaan beginnen. We maken er vandaag een top 10 van voor deze speciale gelegenheid namens. Voordat jullie het nog niet opgevallen is, Kevin is er helaas niet bij deze week. Nou, dat waren de mensen wel opgevallen hoor. Anders had je wel gehoord. Goeienavond. Of iets van. Ja, Onze grote vriend Kevin. Zullen we beginnen? Ja, begin jij maar. Dit is polygamie bier. Het is trouwens ah, een top 10 ja. en het oh. is de top 10 van <laughs> ja. top 10 biertjes. biertjes. Aparte biertjes, de meest aparte biertjes. Ja. De meest bijzondere biertjes, de oh, meest ja. leuke biertjes, de meest goed klinkende biertjes. Gewoon echt een knockout bier. Ja, hey. niet. Dat is het bier waarvan dus. je in één klap donker bent? Nee, dat nee. zo zijn we niet. Echt. Het is gewoon <laughs> knock-out-achtig. Knock-out-achtig in, in ons... Concept, zal ik het zo houden? Ja, bedoel ik. Maar nummer 10, dat is polygamiebier. Eigenlijk gewoon een pilsje, maar in de lijst van briljantste naam en slogan polygamiebier. Why just have one? Dat is ook de enige beetje waarom ik niet begrijp, waarom iedereen staat. Ja, ik ook niet. Maar polygamie, dat uh, houdt in dat het geen mono, maar poly. Dus je moet, moet er, waarom hou je er niet bij één? Je moet er gewoon meer. Ja, maar de slogan was We Just Have One. Why, Why just it's have it's one? Dat is de slogan. Yeah. En het is Polen, ja, dus je moet het meerdere nemen. Ja. Dus daarom Waarom is het zo mee? leuk. Ja, daarom is het leuk. Maar ik vind er geen uh, geheim. Geen maar er, op, op nummer 9 staat wel een heel leuk biertje. Een crème brûlée bier. Dat is een beetje wat voor jou. Uh. Je houdt van crème brûlées. Ja. Maar ik hou niet van bier. Oh. Nou, misschien wel <laughs> van dit bier. Het is een Dat toetje en een biertje. In één. Super staat handig een, toch? Het staat wel een koe op het etiket. Ja, crème brûlée. Jij mag ervoor ja. Dat is wel wat voor jou. Jij bent je ook wel daarvan. Dus bier. proteïnebier. Weer een typisch gevalletje only in Japan. <laughs> Olie oh, <laughs> in Japan. Oh, Sorry. Bier met extra proteïne. Wel lekker om na je workout een biertje te drinken. Om de spieren weer te voeden. Ja. Cool. Die wil ik ook in, in mijn oh, sportschool. Oh, deze is voor jou, Robby. Ah, Chocolate donut bier. Een bier met een chocolade maak. Dit moet bijna wel bedacht zijn door Homer <laughs> Simpson. <laughs> <laughs> top, bijna wel ja. En daar komen we toch wel bij een van mijn uh, favoriete biertjes Die zou ik ook wel willen kopen. Die ga ik ja. echt op zoek op internet. Champagne bier. Daar ga ik er twee van kopen en dan ga ik er eentje als prijs voor hier. Heel goed. En eentje hey, de andere drinken we hierop De andere drinken wij hierop Dat is wel leuk. Ja, ja, als het, het niet te duur is natuurlijk. Ik weet niet waar het vandaan komt. Dat maar maakt niet een uit. Combinatie van champagne en bier. Er staat alleen bij waarom. Dat het lekker is, Waarom denk ik. Niet? Champagne lager. Ik hou van champagne en ik hou van bier. Ja. Dus dan, uh, champagne bier zal ook wel lekker zijn. Ah, ja. schat. <laughs> <Dat is> ook, <laughs> ook wat voor lekker. jou. Pizza. Pizza, pizza bier. Ook oh, sorry. <laughs> pizza, -bier. pizza bier zou perfect moeten passen bij een pizza. Ook aan dit bier is tomaat en kruiden toegevoegd. Ja. Lekker hoor. Ik weet niet ah. wat het voor is. <laughs> dit, dit is weer wat voor mij. Ik als dierenvriend. Ja, die dierenvriend ja. zelf hoor. Uh. Uh, bier voor honden. Die, dat krijgt mijn hond. Echt waar. Ja, als je een hond hebt. Ja. Als, ja. Wij nemen geen hond. Dit biertje komt uit Nederland. Hondeneigenaars zullen het wel eens hebben zien staan in de dierenwinkels. Kwispel Qu bier. Quispol -bier. <laughs> er zit uiteraard geen koolzuur en alcohol in. Maar runderextract en gerst. Niet aan, de, aan te raden voor mensen. Oh, Spiley. Laten we dan niet drinken voor ons Ah, ja, dit is voor jou Oh, is is weer voor mij Tomatenbier Clamato is een populair drankje in Amerika Het is een tomatensapje met kruiden Budweiser heeft Clamato gemengd met een light beer En hieruit ontstond Chelada. Het klinkt meer als een drankje dat je neemt om de kater weg te drinken Chelada. Het, het is een beetje hetzelfde als die chocola van... Uh, met, die, met die paarse koel ja, die was ook een beetje raar. Met, met die de... crème brûlée was dat, toch? Nee, met die, met die karamel nee. erin. Met die stukjes... Uh, nee. Dat was ook weer met een... Uh, die koetjes... Ah, uh... oh, nou, dat weet ik al niet. Oké, okay, nu ben ik weer. Nee. Hey. Oh. En die is... Ook oh, ben jij, zo. Voordringen. Sorry, ga je ja. dit, is nummer, dit is alweer nummer twee, moet ik eerlijk zeggen. Nummer twee alweer. Ja. Ja, en dan staat er hier bilk. Dat is bier en melk. De, de tweede Japanse biersoort in de lijst. Bilk, een combinatie van melk en bier. Je moet Lekker. er maar komen. Nou, en echt die lijve. Ik lijpe, je niet. Lijpe, lijpe ik. Japanse humor, uh, Ja, die Japanse zijn licht. gek, man. Daarom staan de koeien op. Ja. Koetjes, maar. maat. Ja. Nah. <laughs> oh, oh, oh. Zo Sorry, hè. Nou, En de uh, nummer. Even een roffel erbij dan. Die heb jij. Oh, die heb ik. Oh, ik zit erin. Het gaat dus heel gaaf. Dat is niet een roffel. Dat is die andere. Die. Oh, oh. Nee. Nummer 1. Is. Bananenbier. Bananenbier. Bananenbier wordt gemaakt van gefermenteerde gepureerde bananen. De... Het alcoholprestatie is rond de 10%. Dit biertje wordt vooral gedronken in, in Afrikaanse, Afrikaanse landen. Ik Heel mis een goed. in. Ik mis een in. Gedronken nee. Afrikaanse landen. Dat is zeker door een Afrikaan ja, geschreven. Dat zou helemaal kunnen. Maar goed, ja. dat ja. maakt het niet uit. Nou, we hebben weer een... Uh, we gaan deze een, een zeer zeker tweeten. Ja, maar we gaan eerst even uh, vast weer even een lekker muziekje luisteren. Wat doe jij nou? Hij doet niet zo raar. Robbie zit weer te piepen. Sorry. Heb jij nog een lekker nummergetje? Heeft u oh nog nee. een request? Heb, ja. dan Bel dan, dan naar 0731969. Ja, maar dat is een heel ander. Dat is mijn telefoon. Ja, dat is jouw telefoon. Oh. Of 5730393. Dan kom je bij mij uit. En dat is dan uh, vast veel spraakzamer. 0235730393. Oh, we gaan dat ondertussen lekker luisteren. Naar. Met Rihanna. I'm yeah. California King Beds. Rihanna. Yeah. Yeah. Yeah. Woo. Yeah. Yeah. yeah. Take Yeah. Yeah. now Chest Chest to Yeah. Yeah. to Yeah. Yeah. to Yeah. We were always just that Wrist Wrist to wrist.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 Ja, lieve luisteraars. rijstje. van de Crystal Fighters. Dankjewel, dankjewel. Ik was heel wel op mezelf. Dankjewel, dankjewel. Lijkt het zo regent? Ja, dat zei ik ook al. Goed. We gaan het dus even een beetje hebben, het laatste paar minuutjes, even over. Culinair. Zandvoort. Culinair. Culinair. Robbie, ja. vertel eens even lekker over. De... Ik zie al een, een kop topdrukte op evenement van het jaar culinair zandvoort. Volgens websites die over Zandvoort gaan. Zetvoort.nl bijvoorbeeld. Ja. Hebben we oesters, Prosecco, Zorn en Topdrukte. Vormden ook tijdens de derde editie van het culinair zandvoort weer de instrumenten voor een geslaagd evenement. Culinaire eten, drinken, stop tijdens dit evenement. Dat vorig jaar nog. ...is benoemd tot evenement van het jaar in Zandvoort Centraal. Vrijdag, zaterdag en zondag stond het gasthuisplein... bomvol vol met culinaire attracties. Hoe, met, hoe de 18 restaurants en cafés dit eigen maakten... ...eigen maakte? ...dat mochten zij zelf invullen. Zo stond Italiaans restaurant MMX... ...MXX... ...XX... ...MXX... Ja. ...gereed voor een overheerlijke Scorpino... En, was zo en zo was restaurant de Albatros de plek om een oester te scoren. Daarnaast verzorgde de bekendste, bekende Sanford Cafés voor de drank en werden kinderen vermaakt bij de poppenkast. Daar had Kevin het nog over. Ja. Dat was van Recreate of zo. Zo druk sluitingstijd. Uh, zo druk als het was waren de meeste restaurants op zondagavond rond sluitingstijd geheel uitverkocht. De organisatie kan terugkijken op een wederom geslaagd weekend en verzekerd volgend jaar weer voor culinaire tafereelen. Dat vind ik uh, wel een applausje waard. Het was inderdaad weer helemaal geweldig was het. Temperature. Het uh, was gewoon fijn weer. Het zat, het zat weer goed in elkaar. Hij, hij <laughs> gewoon uitgelachen, jij? Sorry. Maar het was heel het weer was prachtig, we hadden alle ingrediënten waren er. Zie je, dat was uh, het puntje voor het weer. Een puntje voor het weer? Ja, ik uh, ben I'm speechless. speechless. Speechless. En, nou we, toch, we zijn toch een radioprogramma. Mag ik nog even één ding voordat wij gaan sluiten met ons programma? Nou, één ding. Want uh, ja, we moeten even kijken. Moeten we even kijken. Want we moeten even kijken voor onze luisteraars. of er geen vertragingen zijn. op de spoor. op bij de NS. Want je kunt toch altijd ook per station kijken. Ik zie wel uh, storingen. Er zijn wel storingen in Nederland. Dit is de ANWB. Daar moeten we ook een jingle voor hebben. Er zijn storingen op uh, maandag 27 juni. Of vanaf Amsterdam Centraal naar Amersfoort. Tussen Amsterdam Centraal en uh, Amersfoort. rijden minder treinen door een sein- en wisselstoring. Er rijden. Oh. Er rijden snelbussen naar, naar de en Bussen en Beesp. Naar de Bussen, dat is één station. Hè? Naar, ja, naar de Bussen. En uh, bij het volgende hebben we de Utrecht Centraal en Schiphol. Tussen Utrecht Centraal en Schiphol rijden geen treinen door een Sein en wisselstoring. Houdt u rekening met extra reistijd van 15 tot 30 minuten. De verstoring is naar verwachting rond 2 uur verholpen. Vannacht dus. Reisadvies is uh, vanaf Eindhoven via Eindhoven. Oké. Okay. Uh, tussen per Schiphol rijden geen treinen door zijn storing. Uh, extra reistijd is meer dan 60 minuten. De verstoring is naar verwachting ook om 2 uur vannacht uh, verholpen. Zitphen en Armen. Tussen Zitphen en Armen rijden minder treinen door een defecte spoorbrug. Er rijden bussen tussen Zitven en Dieren. Houdt u rekening met extra reistijd van 30 tot 60 minuten. De verstoring is naar verwachting 28 juni rond 2 uur verholpen. Amsterdam Centraal en Keuze. Tussen Amsterdam Centraal en Horen rijden minder treinen door een zijstoring. Houdt u rekening met extra reistijd van 15 tot 30 minuten. De verstoring is naar verwachting rond half 12 verholpen. Oh ja, oh. En dan uh, de, la uh, de laatste storing. Uh, tussen Sittard en Roermond rijden minder treinen door een defect spoor. En rijden bussen tussen Sittard en Roermond. Verwachting houdt u rekening met uh, extra reistijd van 30 tot 60 minuten. En de verstoring is wederom uh, rond twee uur verholpen. En tussen Enkhuizen en Amsterdam Centraal is een spoorvernieuwing. Dus de, aan de gang. werk. De extra intensities in de ochtendspits vanuit Enkhuizen horen naar Amsterdam Centraal rijden niet. dat, dat is al voorbij. Oh nee dit is voor morgen ja, ook is, nog. Ja, dat is in uh, de En de extra reistijd is een kwartiertje. En uh, dus dat op valt de weg, dan, dat er mee. zijn geen files meer in onze regio. In onze <laughs> regio. Zandvoort <laughs> in en Zandvoort uit. Gaan we deze doen? We gaan lekker. We ja? gaan naar Anouk luisteren met I'm a Cliché. Ja, ja. It's not what I needed or what I wanted, but then again, living a lie, I couldn't go on another day. of yesterday I guess you never Heren. I'm ready to go. I'm ready to go. Tot volgende ja. week, dames en heertjes. Onze tijd zit erop, hè. Hey! Leuk, okay. hè? Dit is onze ja, nieuwe eindvilling. Onze eindvilling. Okay. Dus waar hebben we het allemaal over gehad? Hier van de week, culinair. Ik heb eens 10. Appelgraai. Deze week kopp 10. Appelgraaien. En... Nieuw record, appelgraaien. Nieuw record. En ja. we, gaan een, uh, we hebben ons prijs bekend gemaakt. Een fles Great Champagne Lager. Yes. En die gaan wij uit Engeland, Amerika, waar dan ook ter wereld importeren. En die gaan wij gewoon regelen voor jou om de <coughs> ja. uit te delen. Inderdaad, als je een prijs gewonnen hebt, dan mag je hem opkomen halen. Ja, maar we gaan nog een leuke manier bedenken. Ja, tegenprestatie. Ik denk dat is het misschien een leuke prijs is voor appelgraaien. Een Over een tijdje. Over een tijdje, ja. Gaan we op een wedstrijdje appelgraaien? Hele uitzending vol appelgraaien. Ik vind het een goed idee. Juist. Oké. Okay. Dus dan gaan we lekker de tijden bijhouden voor het appelgraaien. En dan spreken wij jullie de volgende, volgende week. week. Hey, hey. Mazel.